Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandi Zee, Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort.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 Dat weet ik niet. Was zit <laughs> niet altijd een soort race uh, ook bij. Ja, uh, ja, ja, er is een race. Dat is en, uh, nu al. Ja, dat, uh, nou, de het inhoud is, uh, van de het, dag weet ik niet precies. Het is, het is ooit eens begonnen met een uh, behendigheidsproef op, ja. het, op het circuit. Ja. Daar, was ik, ja. daar was ik zeer dat aanwezig. Echt leuk. En daar moesten we de hindernissen zwaarder maken omdat mensen zo fanatiek waren. <laughs> en ja. de keer daarvoor, uh, is het anderhalf jaar, twee jaar geleden.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 Voor zeer weinig ja. geld, omdat ja, ik dus twee ja. keer de docenten niet heb ingehuurd. Dat uh, is een activiteit. Dat staat, ja. uh, de, de, ja. Kijk nog steeds even naar die inhoud, want ik vind ja. het bijzonder uh, groot. Ja, het uh, je wel. kan yes dansen: 55 plus. Vrolijke fase en schalen. Ja, uh, Glutenvrij lekker eten. Slimme ontbijtjes. Smoothies als drank. Ja, dat zijn, dat zijn verschillende kookworkshops. Dat ja. heb ik met uh, Adelle Smit uh, samengesteld. Adelle heeft natuurlijk veel kijk op uh, ja, wat leeft er nou. Ja, zij is uh, voedingsdeskundige voeding. toch? Ja, diëtiste, ja. voedingsdeskundige. En zij komt. Uh,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 Nou, het, het, het is er, de denderen door de duinen, ja, dat doet jou ook nog steeds. Ja, natuurlijk, ja, dat is, uh, dat is geweldig. Uh, medische gym, yoga gym, bloem, bloemschikken, glas nou, het, het, het, het peilt uit van de cursussen en activiteiten. Ook... Nee, Portugees voor beginners.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 En het blijkt dat mensen daar wel interesse in hebben. Is, is dat bij jullie ook zo? Ja, veel, veel senioren hebben een tablet. Je hebt mm -hmm. een iPad en je hebt uh, een ja, Android-tablet. Ja, ja. Android, ja. En uh, de, dat zijn twee verschillende cursussen ook bij ons. We hebben een speciale cursus voor iPad en voor uh, Android. En uh, ja, daar zitten veel senioren op. Want senioren willen... Daar Veel kinderen kopen dat ook voor hun ouders. En uiteindelijk eindigen op, ze met spelletjes doen. Ja. En met Candy Crush. En uh, ja. het is ontzettend leuk om daar ook veel... De mogelijkheden, de, de mogelijkheden daarin uh, behendig te worden. De iPad cursus duurt ook al inmiddels acht weken. Acht, acht lessen. Ja. Omdat ja. de docent zegt, ik kom er niet aan toe met zes. Dus nou ja. mensen leren dan hun bankzaken of internet. Of... Het zijn hele simpele dingen: het opzoeken via Google van allerlei dingen. Ja, Maar je Mijn moet moet vrouw zei weten. vanochtend tegen me. Oh, je moet naar Tallahassee. Die zat met de tablet. Ja, Dan precies. moet je ongeveer bij bouwenspellers zijn. En er, er ja, staat er een kaartje op ja. de, nee, maar zegt, nou, Als je ja, dat weet is het makkelijk. Maar als je het straalt niet weet is het een ik, ja. in, En je krijgt het. Ja. Nee, nee, het is, het is uh, zeker juist. Voor de kind, kinderen kopen het veel voor hun ouders. Ja. Een iPad. Het ja. ja, klinkt misschien onbeleefd. Maar uh, ook de ouderen moeten eigenlijk wel. Want Zonder die uh, simpele dingen zoals Waarom een is iPad. Nou, is heb ook. Ik ken ook mensen die zeggen. Van, ik, ik wil er niks mee. Ja, dat mag, maar je moet wel.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 Want dat jullie ik, doen veel meer natuurlijk. We doen en veel meer. Die, die cursus is gewoon een onderdeel. Het is geen ja. kern. Nee, ik zie we het doen, niet als een kern. Het is een onderdeel we, we, we van het veel, hele pakket dat wij aanbieden ja. aan veel Zandvoort. Veel groter dan, dan, dan cursussen. alleen. Absoluut. Absoluut. En zeker met, met het steunpunt natuurlijk. We zitten midden in het steunpunt ja. ook Zandvoort. Ja. Dus daar, daar komen ook nauwe samenwerkingsverbanden uit voort. Met het RIWB en met uh, ja. ja, de...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 En ook bij uh, de bibliotheek. Ja, de gemeente, bij de gemeente. De, de dokterspraktijk. Uh, als je er niet tegenkomt en je wil hem graag hebben. Geef een belletje ja. naar Pluspunt. Dan sturen we hem op. Ja, ik vind het uh, zeker een aanrader. Ik ben er heel snel doorheen gegaan. En uh, ik zal hem ja, door... gewoon zelf lezen. Ik heb hem Dus deels uit vandaag. Ja, mocht er uh, iemand komen. Dan kan hij zelfs hier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 Jij bent eh, je boodschap kwijt. <laughs> ik aan, je, denk de, de vrij, tijd Vooral de mobiliteit. Ik ga er rustig door hoor. Ja, hoor. Ja, heel veel succes met paal zitten. Ja, ja. ja Anita, die, we zwaaien wel even nader. En ja. dan eh, mag ze nog even een uurtje of wat zitten. Ik, radio heeft, ik heb geen idee. Uh, okay. Leuk. Nou, heel Goed, veel succes. Dank Oké, okay. wel. Bedankt. Okay, ja, nou wij gingen een vakantietrip oh, maken door Europa. Ja. En eh, dan komen we als eerste in België terecht in de Ardennen. In de Ardennen. Doe zo. daar gaat ze? Daar gaat ze, en zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar Daar gaat en, uh, van België even terug naar Zandvoort weer. Uh, aan de zee. Zandvoort de actualiteit uh, met aan tafel uh, Huig Molenaar. Welkom Huig. Goedemorgen allemaal. Is het, uh, ik heb vraag 1. Ja, ga je dan... Is het nou lekker ontzettend rustig in die tent? Nu? Nee.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 Uh, met een grote krantenkop in het Haans dagblad en uh, televisieuitzendingen. Uh, nou, ik geloof dat ik het wel drie gezien heb. Uh, jij ging nog zingen. Zoals gebruikelijk mag ik nou eens wel zeggen. Hoe was dat, die happening? Ja, dat was niet uh, ingestudeerd. Nee. Zoals alles bij ons in gaan we het gaan. Uh, we volgen ons hart. Als er een moment is dat we moeten rouwen, rouwen. Maar hmm. als we moeten juichen, dan juichen we. Nou, dat doen we nu. Er uh, was uh, veel aandacht.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 En uh, ja, het staat er nu. En ik wil met name zeggen dat ik ongelooflijk veel energie gekregen heb... van de positieve mensen om ja. ons heen. Onder andere de gebroeders Paap. Het shovelbedrijf, beter bekend als de Rossi's. Ja. Topgasten. Ja, die, die heb je echt nodig voor dit uh, ja, spektakel neer te zetten. En alles met de gesloten beurs. En ja. daar wil je vrolijk aan. Ja. En daarnaast Michel Maas, die heeft het plateau gemaakt. Ook alles op eigen kosten. Uh, Remus, de zeilmaker... Uh, Dennis van Spolders, die heeft heel enthousiast een mooi closet uh, toegedeeld. Ik, eindelijk... ik zit te zoeken naar die emmer. Nee, nee, nee die hangt eronder. Die Aan achterkant, de achterkant zeker dan. En het is gewoon een wat met, uh, met hoogwater <laughs> haal je je water naar ja. buiten, gooit het in de stortbak en wij vangen... Uh, dus uh, nu heb je gewoon pech als je naar de wc moet. Nee, want het is toch like, nog. Oh, onder. Ja. ja. Hij staat nu nog een, een gedeelte uh, op het droge zand. Dus je kan heel erg lekker dichtbij komen en naar... Ik televisieopname in de branding stond. Prachtig. dat gaat straks weer gebeuren. Hè, als het, uh, ja, elke, uh, gaat elke dag. Hè? Ja, twee keer. Ja, twee keer. Uh, ja. Ja. Kijk, er worden foto's gemaakt. Anita komt even naar buiten. Voor de foto, dus het blijft toch wel een, een, een actueel ding. Ja. Mensen komen en gaan.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 kon je toch die discolampen nog zien? Alleen maar. Ja. Aan, uit. Het is ja. net over, ik vroeg me af of we soort, auto's op zee waren. Een soort Al ker kermis op zee. Stoplichten. En jongens, we hebben nu nog een kans. Want iedereen denkt dat het wel een gepasseerd station is. Dat is niet waar. Busslijs is niet waar. We laten ons allemaal om de tuin leiden. Luch Luchterduinen is een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 oplossing ligt er. Ja. 60 mijl bij een muur vandaan. Niemand heeft er last van. Notabene is het rendement daarvan de windmolens vele malen hoger omdat je meer, meer wind, wind. hebt. Ja. He? Dus jongens, laten we ons nou met elkaar hard maken en een positieve maatschappelijke onvrede uiten. Ja. Ja, Kom op met die stemmen. Uiteindelijk is de, is de Kamer die beslist en daar wordt ook flink gelobbyd. Dus die kant moeten we gewoon op. Er moet inderdaad positief gedacht worden over windmolens. Energie heb je nodig. Maar liefst op bij ver en niet voor onze kust. Want dan zijn wij de mooie kustlijn kwijt. Ja, laten we ons beseffen. Ik heb ook wel eens in een ander interview aangehaald. In 89 meen ik dat het was.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 En uh, dat geeft je een beetje een idee wat je gaat zien. En dan straks in 100 fouten. Meer dan 100. Ik, ik, ik denk 700 groter. 700. 200 meter hoog. Ja. ja dat geeft ons een beetje een he? idee wat je ja, gaat precies. zien. Dus dat is, is, nou, ik... ik nou, ik, zei, ja. Bram, Bram komt er gelijk even bij. Uh, Bram, kan ik deze microfoon aan Bram geven? Nou, uh, ik hou hem anders wel even bij Bram. Goedemorgen allemaal.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 en Molenaar, bedankt voor het toezeggen en de interview. En uh, wij volgen jullie op de voet. Dankjewel. Goed, Dank u wel. En wij gaan uh, van de Ardennen naar de Eifel, zo Duitsland in. Duitsland -team. Prachtige Duitsland, waar honderdduizenden mensen met vakantie gaan nemen. We gaan uh, luisteren naar NENA. Nooit luchtballons. zich Dankjewel, man. Oh, ik ben hem ontsvreden, maar ik kom straks nog over dat, over dat eindfeest. Oh, so ik denk dat ik het Vakantie hoor, Duitsland. Ja, nou van België naar Duitsland en uh, uh, dan weer terug naar Zandvoort. Ja, maar gaan we weer terug naar Zandvoort. Uh. Want uiteindelijk, als je op het strand loopt, en ik hoor net zeggen, ik ga geen EHBO geven, zagen wij wat vastliggen. Nee, Martine juist Nee, heb je ook doen vandaag <laughs> even. Ah, goedemorgen. Goedemorgen Martine, ik denk dat jij het vandaag druk hebt.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 December doen we examen en dan heb je je diploma Die uh, zit daar ook AED bij? Hè? Ja. Dus het ja. tegenwoordig gekoppeld, hè? Ja, ja de, dat is zo makkelijk te leren. Mensen kijken heel erg tegenop Het is echt fluit van de cent. Is het niet dat het apparaat jezelf al de aanwijzingen geeft? Ja, je precies. Ja. Komt de stem uit? Ja, hij zegt, het is net een tom, tom Zeg wat je moet doen. En ja. je moet niet te veel zelf denken. Je moet gewoon volgen wat hij zegt. Volgen wat hij doet. Ja. Hebben jullie zelf een aantal ID's ja. daarvoor? Die, ja, diverse soorten en maten. Want er zijn in Nederland momenteel 32 soorten. Oh. Dus we laten mensen ook met diverse AED's kennis maken. Maar eigenlijk werken ze allemaal hetzelfde. Maar ze doen hetzelfde. Ja, het is net als een navigatiesysteem. Je hebt diverse soorten. Maar je komt allemaal van A naar B. Ja, ja, ja. Ik was net even geïnteresseerd. Je zei zo langs de neusweg. We hebben voertuigen. Ja. Nou, dan nou ken ik van heel vroeger in het loosje. Het Volkswagenbusje van Wim Loos. Ja. Nou, wat het is wat geen, jullie tegenwoordig? Het is voertuigen? geen Volkswagenbusje meer. Het is, het is wel een grote bus die we hebben. Waar we met acht mensen in kunnen. Dan hebben we hebben een kleine personenauto. Waar je met vijf man in kan. We hebben een hele grote aanhanger, die heb je misschien met Tibbendorf wel eens gezien. Ja. Die zit ook wel eens neer in het Dorp, met in het het dorp en Markt ja. en zo. Ja. Uh, die staat er. We hebben een mule, zo'n zo zo four-wheel drive-ding, uh, wat heel leuk is. Uh, en we hebben natuurlijk, die, die heeft ook een uh, bijna dat ding, hè? Het speeltje van Leo. Van Leo, ja. <laughs> ik wilde het niet zeggen. Nou, ik wel. <laughs> en uh, mountainbikes staan er ook. We hebben twee, twee bikes, dus uh, die gaan ook, zoals morgen mee naar het circuit, dat je met bikes het duin in kan. Ja. Dat is een behoorlijke in jullie. Ja, daarom. Ja, dat kan niet allemaal op de Nicolaas Beetslaan gestald worden. Nee, zoals ja, ja, vroeger in de Willemstraat in het Loosje. Ja, ja. ja dat was, dat was, dat was, dat was een van de twee. Volgens mij is het de kanaalweg. Dat ja. vond ik wel een prachtig gebouwtje. Um,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 Nou, zo'n Timmerdorp, vijf dagen achter elkaar met ploegendiensten. Daar heb je best wel man mankracht uh, voor nodig. En zeker zo'n golf en zoals gisteren op werkdagen. Nou, heel veel mensen werken. Mm -hmm. Dus daar hebben we echt, uh, daar kunnen we nog mensen voor gebruiken. Laten we eens even laat zit dan, uh, zoals mijn grond. Ja, ja. EHBO. E nou, doen... Nee, maar, maar hoeveel mensen of Oh, ik geloof dat we morgen met tien man staan. Vandaag met ja. acht en gisteren met zes. Dat valt mij mee. Ja? Ja.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 Ja, dan nou lukt dat meestal wel. Ik heb in mijn schema gezien dat we Rob vanavond ook gaan gebruiken voor Ja, uh, dus ja. ja dat, Rob dat, is vanavond verkeerregelaar, hè? Dus, ja, denk dus we moeten bij jullie groep altijd kijken wat de functie is. Ja, precies. Ja, oh ja. Welke kleur we aan hebben. Ja. Natuurlijk evenement bepaald of je veel uh, aanmeldingen krijgt van mensen. Zoals zo'n historische Grand Prix. zou geen ja. enkele moeite hebben om dat te Om niet vol te krijgen. Te nee, nee. Dat, maar ja, dat is zoals dat Italië. Ineens komt Max verstappen, dan gaan ze opschalen. Ja. En dan zat je er eerst met zes. En op een gegeven moment moesten we er toch wel twaalf hebben. En dat was ook wel nodig. Ja. Dag. Moet je dat gaan bellen? Nou, we sturen mailtjes rond, ja, okay, hè. Ja. ja, social media. Is, is ja, het... Nee, nee. Is het net als uh, vroeger? Met races, Martine, dat je een centrale post hebt en langs de baan? Ja, we, we hebben... Uh, het ligt eraan hoeveel. We hebben meestal één centrale post en als het onder de afgesloten is, hebben we twee posten. En voor de rest patrouilleren we op zo'n muul en bikes en wandelen. En, zo, uh, ja Langsteek. Ja. in vijf als het ja. vroeger ook ja. ging. Ja. We hebben uh, lekker gepraat over vrijwilligers, maar we moeten de cursus promoten. Ja, doe dat En even. in september uh, 21, op maandag start de eerste les, ja. zijn daar kosten aan verbonden. Ja. De kosten, ja, de kosten zijn 200 euro. Weet dat de meeste verzekeringsmaatschappijen ziektekostenverzekeraars uh, hier een groot deel van terugbetalen. Er zijn Wat zelfs bedoel, verzekeraars... Ben je, ze promoten gezond gedrag hè? Ja, ja, ja. En je declareert dit, je dient de rekening in en de meesten doen 50 tot 75 procent dus terugbetalen. Ik, ik ben...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 Die moeten. Ja, die moeten Vaak BHV. Die ja, dat is acht uur. Doen jullie dat uh, ook? Nee, wij werken niet commercieel. Wij willen niet met andere hier uh, commerciële bedrijven gaan concurreren. Wat ik wel eens doe, is een lezing uh, uh, kinder-EBO voor peuterspeelzalen of dat soort dingen. Die groep, markt of groep, hoe je het noemen wil, bedrijven... Uh, die wordt niet door jullie uh, Nou, niet bewerkt. als je BHV doet, want dan moet je ook brand doen en ontruimen... Ja. Oh, en ja. acht uur EBO. Er zijn wel mensen die bij mij de volledige EBO-cursus doen... en als BHV op hun werk functioneren. Ja. En die krijgen dan bij de BHV ontheffing voor de levensreddende handelingen. Ja, ja. En, en bij evenementen is het ook vaak verplicht, zoals hier... Uh, bij strandpaviljoens, waar dan een evenement is... daar moet een EHBO eraan bezig zijn. Ja, dat ligt aan de vergunning. Er is een, een, een vergunningsstelsel in, in Zandvoort... en dat ligt aan de vergunning voor hoeveel mensen... er is een ja, ja. risicoanalyse of het Rooie Kruis wel of niet gevraagd wordt. Ja, nou ja, ik, ik vraag vaak als we praten over een evenement bij een strandpaviljoen... En uh, wat bieden jullie voor veiligheid? Ja, ja. EHBO, dit, dat, dat. Ja. Uh, ja. Vaak is verplicht, ook ja, in de nee, vergunning. Ja, ja klopt. Uh, door de gemeente verplicht ja. gesteld. Ja. En dan kunnen jullie inspringen. Ja, als er als op tijd een mensen... verzoek bij ons komt. We hebben al drie weken geleden kwam er op vrijdag een verzoek voor zaterdag. Ja, dat, ja, dat, dat, wordt... dat gaan <laughs> wij niet meer <laughs> dat redden. Dat We hebben ons lang. best gedaan, maar nee. Ja.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 Oké, okay, nou, uh, wij weten uh, zeer genoeg. Uh, wil, uh, maar, nog één ja? grote vraag. Ja? Ja, ja, Een klein beetje <laughs> Kom maar. In, in hoofdpunten. <laughs> ja? die cursus, als je daar naartoe gaat. Ja. Wat leer je? Welke, welke Wat leer je? Dat is een goeie. Uh, een, een wond verbinden? Ja, ik absoluut. Een heel, een heel groot stuk is vitale functies. Dus als echt iemand bijna dood gaat, Reanimeren, beademen, stabiele zijligging, uh, AED gebruik. Okay. Um, maar dat komt maar weinig voor. Dus ik besteed ook heel veel aandacht aan de kleine dingetjes. Want, nou ja, ik ben ook zelf ook moeder en werk op school. Bloedneuzen, schaafwonden, splinters. Dat komt gewoon, dat is dagelijks werk. Daar besteden we veel aandacht aan. Ja. Wonden verbinden, botbreuken, brandwonden, schaafwonden, ja. noem maar op. Ja. Eh, vraag maar je het nu... gaat verder, hè? Want ik, ik begrijp wat jij wil. Jij wil eigenlijk tot aan die AED uh, door. Van, van botbreuk tot. Uh, noem maar ja. Van bloedneus tot AED. Aan alles wat ertussen zit. Ja. En, en houden jullie ook rekening met medicijngebruik van mensen? Ja. Ik, ik zal slikkende bloed ja. wat, uh, wat aardig ja. bloedingen kan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 Is het is wel belangrijk om te kijken welke gebieden kun je dan wat? En ja. wat kun je? Ja, ja, nee, zeker. Okay. Nee, iedereen is welkom. <laughs> iedereen is welkom bij de nieuwe cursus. Ja, vanaf opleiding. 15 jaar. Dat Van, misschien oh, nog ja, even ja, erbij. Ja, ja, ja, vanaf ja, ja. 15 jaar. Vanaf 15 jaar is iedereen welkom bij de nieuwe cursus EHBO. En die begint op.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 en uh, wel, wel, naar welk land gaan we nu? Ja, de, de, we gaan uh, maar eens een keer een, een stukje verder. Ja. Even door Oostenrijk, daar ben je zo doorheen. En dan kom je in Italië natuurlijk. Belle Italia waar heel veel Nederlanders toe gaan. Uh, en uh, Italianen zijn altijd van drama. Ik heb uitgezocht uh. Alessandro, uh, Safina Luna...